11 uur, dit is Radio 1 met Deborah Bleckenhorst. Zometeen in de gids.fm, hacken en cracken, hoe gevaarlijk is dat voor ons? En zelf een einde aan het leven mogen maken met een pil vanaf 18 jaar. Is dat een goed of een slecht idee? Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. De nullijn in de zorg is van tafel. Het plan van het kabinet om geen loonsverhoging te geven aan medewerkers in de zorg is ingetrokken, zeggen Bronnen. Het kabinet had de besparing opgenomen in het regeerakkoord. Maar zou dus nu bij de besprekingen van het sociale akkoord de plannen hebben ingetrokken. Hoeveel geld dat het kabinet scheelt is nog onduidelijk. Een andere afspraak is dat de duur en de hoogte van de WW niet beperkt worden. De uitkering blijft drie jaar, hebben werkgevers en werknemers in het kabinet afgesproken. Werkenden betalen een tientje per maand extra om de WW betaalbaar te houden. Net als vroeger, zegt verslaggever Arjan Noorlander. Dat was altijd al zo in Nederland. Dat is toen in die mooie jaren dat de economie enorm groeide. Toen heeft de overheid besloten... nou dan hoeven werknemers niet meer mee te betalen met een baan. Ja, Daar hebben ze eigenlijk achteraf spijt van. Dus nu moeten ook mensen met een baan weer mee gaan betalen... aan mensen zonder baan. In het overleg is verder afgesproken... dat het gehandicaptenquotum van 5% er niet komt. Wel beloven werkgevers zoveel mogelijk... arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Verwacht wordt dat de onderhandelingen over een sociaal akkoord over een paar dagen rond zijn. De huizenprijzen dalen nog steeds, maar niet meer zo hard. Het aantal verkochte huizen in de eerste drie maanden van het jaar lag nog wel erg laag. De verkoop daalde met 30 ten opzichte van de laatste drie maanden van 2012. Verslaggever André Meijnema. De gemiddelde woning kost nu 206.000 euro. Dat is 5,5 procent laag dan een jaar geleden. Maar de bodem is in zicht, zeggen ze bij de NVM. En we zien langzaam een soort herstel van het evenwicht... tussen vraag en aanbod in die woningmarkt. Langzaam, maar zeker. In de stad Groningen wordt vandaag het lichaam van een jongen van 18 opgegraven. Want er wordt getwijfeld aan de doodsoorzaak. De jongen verdronk op 1 januari in een sloot. Volgens de arts waren er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Maar later nam de vader foto's waarop verwondingen te zien waren die de arts niet had opgemerkt. Het OM in Groningen kan daar geen verklaring voor geven. Maar op deze foto's zou letsel te zien zijn wat eerder niet is geconstateerd de vader heeft er ook contact over gezocht met politie en justitie. Er is veelvuldig over gesproken. En op basis daarvan hebben wij besloten om alles uit te kunnen sluiten... dat het mogelijk zou kunnen gaan om een misdrijf het lichaam nu op te graven... en naar de onderzoek te laten doen bij het Nederlands Forensie Instituut. En dan nog het weer in het noorden de hele dag bewolkt en regenachtig. In het zuiden nu en dan zon. Het wordt 14 graden in Limburg en 5 op de Wadden. En er is verkeersinformatie bij de ANWB Kees Kwaas. Files staan nog bij Amsterdam op de ring A10. Tussen de afrit Volendam en de werf 2 kilometer. Er staat een vrachtauto stil op de rechte rijstrook. Het zijn werkzaamheden die zorgen voor file op de A44 Amsterdam Den Haag. 2 kilometer bij de afrit Noordwijkerhout. En op de A50 Arnhem richting Oost gaat het langzaam tussen Heteren en het knooppunt E-Wijk over 5 kilometer. De Gids.fm gaat zo weer verder. Welkom bij de Vrachtvraag van vandaag. De kennisquiz van Beurtvaartadres voor logistieke professionals die alles direct duidelijk maakt. Luister als opgelet, hier komt-ie. Er staat een onjuist afleveradres op de vrachtbrief vermeld. Wie kan daarvoor aansprakelijk gesteld worden? Test direct uw parate kennis op directduidelijk.nl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 Barbara Streisand live in concert. Voor een betoverende avond. Met een extra concert op maandag 10 juni in Dome in Amsterdam. Barbara Live. Met Chris Boti en special guests, Jason Gold en Rosling Kind. Kaartverkoop start vrijdag 12 april via LiveNation.nl. Certificeren? Dan moet u voldoen aan de norm.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 Radio 1. De Gids.fm. Met Deborah Plekkenhorst. Goedemorgen. Onze spaarcenten worden de laatste weken bedreigd... door cyberaanvallen op de ING-bank. Maar we lopen ook de kans om digitaal van onze identiteit bestolen te worden... door criminele hackers. Ofwel crackers. En dan heb ik het nog niet eens over een hele oorlog... die via cyberspace tegen ons kan worden gevoerd... Hoe gevaarlijk is dat allemaal? Ik vraag het zo meteen aan Barry van Kampen. Hij is organisator van de digiconferentie Hack the Box. Stage lopen en hopelijk dan ook doorleren via de Maas Leerfabrieken in Utrecht. En laatste wil is de naam van een nieuwe vereniging voor een vrijwillig levenseinde. En die vereniging wil dat iedereen vanaf 18 jaar zonder tussenkomst van een dokter en met een pil over zijn eigen leven moet kunnen beschikken. Een debat daarover. En voor mijn aanwezigheid in cyberspace: surf naar de .fm. Wij bukken niet voor basic. Dat is de slogan die staat op de website. Ik ben een euroshopper.nl. Albert Heijn heeft besloten om de Euroshopper-producten uit de schappen te halen... en te vervangen door een nieuwe lijn goedkope producten onder de verzamelnaam AH Basic. En dat leidt dus tot opmerkelijk felle protesten onder de Euroshopper-fans. Aan de telefoon onze eigen marketingdeskundige Charo Borreman. Charo, goedemorgen. Deborah, goedemorgen. Euroshopper is gewoon een goedkoop alternatief bij Albert Heijn. Niet meer, niet minder. Waarom komen de klanten zo massaal in opstand? Ja, het is toch denk ik dat Euroshopper bijna een soort is geworden, denk ik. Uh, met een hele herkenbare uh, kleurstelling, rood-wit. De vormgeving ook is uh, heel herkenbaar. Dus ja, er is in, blijkbaar in de loop van de jaren iets ontstaan rondom dat merk Euroshopper. En uh, ja, men is dus blijkbaar boos dat dat, uh, uh, dat, dat merk uh, op het punt staat uh, te gaan verdwijnen. En je ziet zelfs uh, dat er nu uh, t-shirts te bestellen zijn met ik ben een Euroshopper. Uh, hey, met het bekende rood-witte logo. Ja, het is heel hey, bij iets uh, opgebouwd uh, in de afgelopen jaren. Jumbo heeft ook een uh, goedkope lijn uh, omgedoopt. Inmiddels heet Roland. Is dit iets wat meer supermarkten uh, supermarkten gaan doen allemaal wellicht? Ja, overal zie je bij die supermarkten uh, dat er uh, zeg maar een soort uh, lijn goedkope lijn aan de onderkant uh, aan het ontstaan is. Ook de supermarkten die bijvoorbeeld zijn aangesloten bij Superunie, zoals Coop en uh, uh, Plus, uh, die komen ook met een uh, met een nieuwe uh, Basic lijn om het zo maar te zeggen, een basislijn, een goedkope lijn, dat heet OK, Dan schrijf je OK en dan een uh, E'tje in de vorm van een eurotekentje. Dus overal zie je dat, dat, nu, uh, dat het nu gebeurt, ik denk voor een deel ook ingegeven door, uh, ja, door het feit dat mensen tegenwoordig uh, meer dan ooit op hun portemonnee moeten letten. Maar dat merk is er al, ze gaan het allemaal omvormen, lijkt mij een kostbare operatie, dus waarom? Ja, nogmaals, omdat er uh, een sterke behoefte is bij alle supermarkten... om, een, uh, om een, in ieder geval een sterk goedkoopte signaal af te geven. En dat willen ze met dit soort producten, willen ze dat doen. Ja, gaat iedereen dan ook in protest, denk je, zoals bij Euroshopper nu het geval is? Nee, dat denk ik niet. Kijk, Euroshopper is een, wat dat betreft echt een fenomeen aan zich. Dus uh, die andere uh, supermarkten hebben dat niet. Uh, en uh, dan valt er dus ook weinig te protesteren. Is er een slimme marketingstrategie uh, van Albert Heijn om het te gaan wijzigen... als je kijkt inderdaad naar het protest en de naamsbekendheid die er dan ineens weer is? Ja, nou, ik vind het niet. Ik, uh, kijk, Albert Heijn heeft uh, uh, uh, verkoopt natuurlijk aanmerken. Hij uh, uh, verkoopt daarnaast het Albert Heijn huismerk. En dan komt er dus een AH Basic merk. Dan denk ik, wacht eventjes. Uh, uh, hoe zit dat nou ten opzichte van het huismerk? Uh, is dat, kijk, Euroshop had heel duidelijk die uitschrijving dat het een goedkope lijn was. Uh, ik kan me voorstellen dat Albert Heijn nu ook wil aangeven dat ze dus ook goedkoop zijn. Maar ik vind toch dat het een beetje gaat schuren uh, met dat... Uh, Albert Heijn huismerk, uh, want dat is dan ook al goedkoop. Dus dat, ik kan me voorstellen dat de AH Basic dan toch tot verwarring gaat leiden... ten opzichte van uh, het Albert Heijn huismerk. Want als het ware dan een beetje, zoals het in het Engels heet, stuk in de middel komt. Hè? Dus een beetje tussen aan de ene kant dat merk en het A-merk in. Wat is dan de positie nog van het Albert Heijn huismerk? Nou, een beetje tussen wal en schip dan wellicht. Tussen hè? wal en schip, ja, dat zou best wel eens kunnen zijn, ja. En AH Basic, uh, die naam, wat vind je daarvan? Ikzelf heb zoiets van, ja, dit, dit is de basis en meer krijg je ook niet. Dat is denk ik ook de bedoeling. Dus het is ook wel iets wat ze op die manier willen uitstralen. Dat het echt de basic, de basislijn is, ook in prijs uh, voor uh, in het Albert Heijn assortiment. Dus ik, ik snap die naam wel, maar nogmaals, ik vind hem. Uh, ben heel benieuwd hoe ze dat gaan uitleggen ten uh, richting het Albert Heijn huismerk. En voor alle Euroshopper fans die wellicht toch misschien nog hopen dat het er blijft, is daar een kans op? Nou, ik denk dat Albert Heijn dat uh, uh, door gaat zetten, de, hun plannen, want zoals bedoel, ze hebben het nu ook eigenlijk aangekondigd. Uh, dus ik denk dat Euroshopper bij Albert Heijn echt gaat verdwijnen en dat ze gewoon vol gaan inzetten op dat uh, AH Basic uh, merk. Nee, gaat het zijn klanten dat... kosten, Sharon? Nou, gaat het zijn klanten kosten, dat denk ik niet. Nee, daar is het merk Albert Heijn uh, te sterk voor. De nee. echte die fans die uh, ja, maar laten de, het raam. En daarnaast, zijn er zijn zoveel, dat, is het. Er zijn zoveel dat. Nee, ik denk niet dat het sterke kant gaat kosten. Nee. Marketingdeskundige Charrel Borremans over het verdwijnen van Euroshopper. Dank. Graag gedaan. Dag de boren. Dag. Dag de boeren. De Hoe maak je als jongere in deze tijd van hoge jeugdwerkloosheid de meeste kans op een baan? Je school afmaken natuurlijk. En dan nog is het de vraag of werkgevers wel zitten te wachten op totaal onervaren werknemers. En daarom zijn er initiatieven om jongeren te stimuleren. goed beslagen de arbeidsmarkt op te gaan. Bij de Maas leerfabrieken bijvoorbeeld. kunnen ze terecht voor een stage. Verslaggever Robert Jan Boy. ging kijken bij de vestiging Durf. En dat staat dan weer voor de Utrechtse rijwielfabriek in de Meren. Het is een uh, grote hal. die voor een gedeelte gevuld is met. Uh, met fietsen. Ja, en een kartonnen dozen. Ja, Op dit moment ja, wordt er een kartonnen, de... kartonnen doos uh, aangesleept. Ja, ja, ja, en die gaan we dan uh, uitpakken. Er zitten twee fietsen in. Dit is André, de, hoe zeggen we dat? De, de werkmeester? De werkmeester? De werkmeester. Ja, ja. ik geef de opdrachten en uh, zorg dat ze ermee aan de slag kunnen. En Danny gaat aan de slag in zijn, uh, in zijn werkhoek? Ja, ja, met de fietsen in elkaar te zetten. Dus ze moeten eerst, ze moet, uh, het spartbord moet er netjes uit. Ja. En, uh, ja, gewoon alles uit de doos okay. uitpakken. Dus. Ja, hier zit het gereedschap in. Wat zeg je? Hier zit het gereedschap in wat ik hier allemaal heb. Oh, ja. Om voor de, ja, voor de fiets in elkaar te zetten. Gewoon Alles wat je nodig hebt. Dus dan moet ik hier, dan moet ik dat, dat frame van die stand, dat moet ik dan hierin zetten. Dan. Ja. En uh, ja, alles uitpakken, want er zit ook om die frame. Ja. Zie je, zo zit allemaal karton op Dat moet ook nog allemaal eraf gehaald worden. Zit jij nou nog op school of ben je klaar met de school? Hoe zit dat precies? Uh, nou ja, ik doe, vanuit school doe ik dit eigenlijk hier, hier uh, werk eigenlijk. Wat voor school is dat? Een uh, VESO-school. Wat is dat voor school? Uh, voor, uh, ja, voor moeilijk lerende me uh, mensen mm -hmm. is dat. En Die... nu doe je deze stage. Ja. Ben je er blij mee? Ja, ik ben er wat blij mee. Waarom? Uh, nou ja, is, uh, is kon ik niet goed met mensen en ze opschieten. en uh, Ja. Ik kon geen, niet goed problemen oplossen en zo. Ja. Dus vandaar dat ik hier ook zit. En ik, ik wil ook graag met handen werken en zo. Ja. ja. En dat kon eerst niet? Nee, dat kon eerst niet, nee. Moest je op school alleen achter de boeken gaan zitten? Ja, alleen maar achter de boeken en zo. Nou, niet echt achter de boeken. Er werd alleen maar gepraat. Mm -hmm. Er werd alleen maar, uh, ja, meisje die zat in de klas, weet je wel. Ja. En ja, alleen maar praten. En uh, ja, het vond ik allemaal niks aan, weet je wel. Jij wilde echt je handen laten spreken? Ja, ja mijn handen laten spreken, ja. ja. Nou, je had daar ook een soort arbeidstraining. Maar ja. het was meer ja, zakjes vullen, weet je wel. Dat vond ik, dat vond ik niks. Ja, ja, ik ja. Gewoon wat, iets met fietsen, weet je wel. Dat vind ik ook wel leuk. Ja, ja. Dus ja. En er zijn er veel schoolverlaters. Uh, ja, ja. Zat, ja. Zat jij ook een beetje in de gevarenzone? Dat je misschien dacht van jeetje. Als ik nog langer zo doorgaat, dan uh, geef ik de pijp aan Maarten. Dan stop ik ermee? Ja, dan stop ik ermee, ja. Ja. ja. En dan? Ja, dan zit je. Ja, dan zit ik, ja. ja. Bekende verhaal, André? Ja, ja, ja bekend verhaal. De jongens hebben allemaal uh, zo'n achtergrond. Uh, ja, dat we ze hier uh, toch aan het werk proberen te krijgen. Dat we ze gaan begeleiden. Wat is het doel uiteindelijk? Zelfstandig? Het, het, helemaal. Doel is dat, ja, het doel is dat ze uiteindelijk bij een werkgever aan de slag kunnen. En ja. dat de werkgever zegt van, hé, hey, hey, ja, hier ik, heb ik wat aan. Hier heb ik wat aan, zo'n jongen. Hier zit ook uh, Hans uh, Hoogbergen, operationeel uh, manager. Je staat glunderend te kijken naar wat hier allemaal, ja, uh, allemaal gebeurt. Zeker weten. Is dit nou een soort sociale werkplaats of is dat heel, heel wat anders? Nou, het is niet heel wat anders. In dit geval, uh, de, we onderscheiden... er zijn wel verschillende fabrieken. In, in, in, in Rotterdam brengen we jongeren... in de scooterfabriek, bij de S-farm... brengen we ze terug vanuit de kaartenbak... van het jongerenloket, brengen we ze terug naar werken. Yeah. Uh, hier werken we... vooral met jongens van... van vmbo-scholen in bijzondere categorieën. Dus vso-scholen, pro-scholen. Yeah. En uh, op de SAP-fabriek, daar komen... veel meer ook academici bij elkaar. Uh, hoogscholen. Dus wel verschillende doelgroepen. Yeah. Je kunt het... een Laten we zo zeggen, een deel van de doelgroep is vergelijkbaar met die van de sociale werkplaatsen. Een deel van de opzet is ook wel vergelijkbaar. Maar het verschil zit er vooral in dat sociale werkplaatsen natuurlijk overeind gehouden worden met subsidiegelden. Ja. En dat wij de uitdaging hebben om dat te doen met omzet. Dus het, als je het een sociale werkplaats zou kunnen noemen, dan zou je hem 2.0 moeten noemen. Ja. Of je zou hem de nieuwe variant van de sociale werkplaats moeten noemen. Maar dat geldt dan voornamelijk voor... Voor durf, zoals dat hier in de Meren gebeurt. En dat geldt bijvoorbeeld niet ja. voor de sapfabriek. Dat moet een meeting point worden voor de hele regio, bedrijfsleven en het onderwijs. Maar is dat concept vast te houden zonder subsidie... tegelijkertijd commerciëler worden? Want die sapfabriek fabriek heeft nog een jaren tijd om overeind te blijven. Ja. Moet toch commerciëler gaan werken. Ja. Is dat goed vol te houden? Ja, dat is, dat is vol te houden. Alleen is het natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Dat ja. geldt voor ieder bedrijf. Ieder bedrijf gaat ervan uit dat hij zijn zaken vol kan houden. Het Ik bedoel eigenlijk bedrijf, dat, de, maar... dat de commercie, de menswaardigheid... In de hoek dringt. Ja, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, hè, dat, nou, en dat is onze uitdaging. Dat is onze uitdaging. Want ja, we, we ja. scheiden nu heel erg. We scheiden nu heel erg in bedrijven die puur op de, op, de, op de commercie zitten. En bedrijven die puur op de sociale kant zitten, meer aan de zorg. Hè, okay. We stoppen er heel veel geld in. En de uitdaging van Maas Leerfabriek is juist om die leerfabrieken te bouwen waarbij die twee elementen samenkomen. Ik ben nu het uh, voor de zaal, dat ben ik nu even aan het in het kaar zitten. Smeek dit even van het los en draaien, een boutje. Hoe lang blijf je hier nou nog werken, Deddy? Ik denk een beetje rond uh, de zomervakantie. En dan? Nou, dan ga ik hier weg, dan uh, wordt er een uh, betaald werk voor mij uh, gezocht. Of er nou veel jeugdwerkeloosheid is of niet? Jij hebt dit, hij, jij hebt dit in de pocket. Ja, ik heb in ieder geval in de pocket. Ja, dus, uh, ja. Vertrouwen. Ja, vertrouwen. Ja, ja. Zullen we anders een stukje fietsen? Wel nou ja? Het ja, ja. lijkt me een prima idee, ja. Dan kunt u zelf ervaren uh, ja, hoe, de fiets, uh, hoe de fiets rijdt. Kan wel even tussendoor? Ja, kan wel tussendoor. Daar maken we tijd voor. Oh, gelukkig. U bent een echte fietsenliefhebber, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Tot ziens, hè? Ja, ja tot ziens. Tot ziens. Hop, hop, daar gaan ze. Danny en fietsenliefhebber Robert-Jan. Ze rijden zo de fabriek uit. U hoorde ook nog werkmeester André en operationeel manager Hans Hoogbergen... van de Maas Leerfabrieken. Daar worden de jongeren dus klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Hier is Anastasia Left Outside Alone.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 outside alone Anastasia De site van de gids.fm is geheel vernieuwd. Nu ook voor uw tablet en smartphone. Het nieuws en achtergronden, video's en blogs. Bezoek nu de nieuwe site van de gids.fm. Goedenavond. De problemen bij het betalingsverkeer vandaag zijn veroorzaakt door een cyberaanval. De telegraaf doet bij de politie aangifte van een cyberaanval. Websites van de grote organisaties worden steeds vaker platgelegd door hackers. Honderden terabytes aan informatie zouden al zijn gestolen bij zeker 141 westerse bedrijven. We zijn steeds afhankelijk geworden van het internet. En dat is reuzehandig, maar het zit ook vol veiligheidsrisico's. De digitale beveiliging is dan ook uitgegroeid tot een miljardenbusiness. En deze dagen zijn de knappe koppen uit die industrie in Amsterdam voor het congres Hack in the Box. Aangeschoven Barry van Kampen, ook wel Fish underscore. Hij is expert digitale veiligheid, hacker en ook mede-organisator van Hack in the Box. Goedemorgen. Goedemorgen. Het spannendste dat u heeft gehackt? Oeh, dat is Niet wel een goede vraag. Ja, dat zijn eigenlijk de actuele hacks die wel voorbij komen. Uh, alarmsystemen, daar zijn we ook heel erg druk mee bezig. En dat raakt ook wel de mensen dan thuis. Hè? Dan wordt het eng. Ja, dat uh, heb je dagelijks in je handen. En dan is het op een gegeven moment inderdaad van, oh, je zit hier een probleem in. En dat is niet met uh, kwade bedoelingen? Nee, de hackers die, die ik ken, dat zijn over het algemeen de zogenaamde ethische hackers. Ik ken ook heel veel hackers, maar ik ken heel weinig ja, crackers. Dat zijn de criminele hackers, zoals wij ze noemen. En oh, Dat is een stapje verder. Nou, de criminele hacker is zeg maar degene die zijn hacking skills inzet voor de criminele wereld. En zich ook laat inhuren misschien. Oh, ja, dat gebeurt ook inderdaad. En wat, wat willen zij stelen? Wat proberen zij te stelen? Ja, eigenlijk is het zo, als je naar de criminelen kijkt... en dat maakt niet uit of je het over hacking hebt of in het algemeen... Ja, er is gewoon een business case voor criminaliteit. Er kan geld verdiend worden of uh, er wordt op een andere manier... maar wordt, ja, wordt men er beter van. En in het geval van DDoS uh, van, van, van, ja, aanvallen, aanvaller... Ja, dan is het nu de vraag van ja, wat, wat is de business case? Dat zijn de aanvallen die we zagen bij ING? Dat klopt inderdaad. Uh, maar we, we weten het niet. Maar het zou best kunnen dat men op dit moment daar prima geld aan verdient... omdat uh, de ING misschien wel zwart geld moet betalen. Dat is een, nog een theorie eigenlijk waar ik nog niet zo 1, 2, 3 aan had gedacht. Die zo even in mijn, uh, in mijn ja, mind plant toch maar even. Ja, dit zijn situaties die gewoon, gewoon echt voorkomen... Uh, ja, je kan ook nog bedenken van uh, misschien dat uh, nu uh, ja, de ing wordt platgelegd... en aan de achterkant uh, misschien wel een deurtje openstaat wat ze nu misbruiken. En, ja, wie, wordt er dan, wie weet zijn er dan wel hele andere problemen. En dan gaan al mijn gegevens naar mensen bij wie ik eigenlijk niet wil dat het terechtkomt natuurlijk. Ja, maar dit geldt niet alleen voor die IG natuurlijk, Dat kan, uh, kan veel breder. Hoe kwetsbaar ben ik uh, als doorsnijconsument thuis? Steeds kwetsbaarder. Want we zijn eigenlijk inmiddels een beetje ja, technologieverslaafd, uh, wil ik het bijna wel noemen. Uh, je kan uh, niet de bus instappen en je ziet iemand uh, niet uh, met zijn Twitter of zijn Facebook. Uh, maar we gebruiken steeds meer technologie, ook voor belangrijke zaken. Internetbankieren. Ik bedoel, ik hoorde gisteren Bart Jacobs nog zeggen, van uh, als uh, we terug moeten naar de Giro. of weer een privacybescherming, overigens, de universiteit. Ja, dat klopt inderdaad. Die, uh, maar daar kunnen we gewoon niet meer naartoe terug. En wat nou als wij uh, één of twee weken niet meer uh, in, onze, uh, in onze internetbankieren kunnen? Dan hebben we denk ik wel een probleem. Liggen we plat? Ja. Uh, maar ook een hele simpele ding hoor. Uh, tegenwoordig kan je je thermostaat bedienen van, uh, vanaf je smartphone. Uh, nou, Ik heb daar ook al de laatste kwetsbaarheden over voorbij horen komen. Dat je dan kan zien of iemand überhaupt thuis is. Want ja, als het in de winter koud is bij iemand thuis. Dan kan je ervan uitgaan dat het 12 graden is dat iemand niet thuis is. Criminelen kunnen daar weer gebruik van maken. doordat ze weten dat er niemand thuis is. Maar ik ga ervan uit dat als ik dat afneem bij mijn energieleverancier. dat dat veilig is. Ja, en, uh, maar wij noemen dat altijd. Uh, aanname is een, uh, een, een gevaarlijk iets. zeker binnen de security-wereld. Uh, als je iets aanneemt, ja, dan, uh, dan. dan kan je. verwacht je inderdaad dat het op orde is. En ik vind ook dat je als consument. daar wel ook op moet kunnen rekenen. Want ja, de consument heeft geen verstand daarvan. Uh, maar het tegendeel is helaas waar. Maar hoe kan ik nu weten als consument. dat het inderdaad veilig is, als ik het niet weet... omdat ik eigenlijk gewoon te weinig kennis heb van al die technologie. Nou, ik denk dat we daar met z'n allen qua motivatie enigszins moeten veranderen. De basis ligt in het feit van, we willen functionaliteit... maar we vragen niet die ene belangrijke vraag. In het geval van de thermostaat, is dat ding wel veilig? In het geval van de bank, staat mijn geld wel veilig bij jullie? Vroeger had je zo'n mooie fysieke kluis... en dan kon je inderdaad, had je het gevoel van, nou, er staat hier een hele dikke deur... Maar Twee zit... sleutels nodig. Ja, inderdaad. En dan vier man die een van de code in moeten toetsen. Maar hoe zit het nou met de digitale veiligheid? Een kijkje in de keuken is ook niet zo makkelijk hè, bij een bank. Ik denk niet dat als ik opbel en zeg... goh, mag ik even de uh, gegevens over mijn veiligheid... dat ze dan zeggen, ja, natuurlijk, hier heeft u ze. Oké, okay, maar is het al dat 10% van de klanten dat doet? Dwang. Ja, nou, dan, dan is de consument is eigenlijk altijd wel in lead. Maar de consument moet die vraag dan wel stellen. Misschien willen ze het niet weten dat wij het niet vragen genoeg? Dat kan, dat kan. Omdat we te druk zijn met andere technologie. We zijn te laks. En dat moet eigenlijk anders. Ja, ik vind dat we wel iets scherper mogen zijn. Nu uh, is de E-ID-kaart aangekondigd door minister Plasterk... een identiteitspas met een chip erin. En daarmee zou dan je identiteit beter beschermd zijn... omdat je de overheid als het ware dus dan weer via zo'n internetbankiersysteem benadert. Waarvan we dus niet weten hoe het nou eigenlijk precies werkt. Maar goed, uh, is dat veel veiliger dan het DigiD waar we nu nog mee werken? Nou, het initiatief vind ik sowieso goed om te gaan kijken... naar van een nieuwere technologie te gebruiken voor veiligheid. Um... Maar wat ik wel heel belangrijk vind is, is dat daar de juiste mensen aan tafel zitten... en die erover na gaan denken. In het geval van de overchipkaart chipkaart hebben we inmiddels ook wel echt een, een hoop gehoor, over gehoord. Uh, inmiddels ook alweer eventjes geleden. Uh, ja, daar, uh, daar was niet voldoende over nagedacht. Dus ik hoop dat ze dat deze keer wel doen. En uh, ja, er zijn technologieën waarmee het wel haalbaar is. Uh, ik denk dat we daar wel een, een stap in kunnen maken, ja. Wie zou u aan tafel willen zien? Nou, ik denk dat het uh, al vooral belangrijk is om uh, openheid van, uh, van technologie te geven. Zeg maar. Dus dat men weet wat voor technologie er gebruikt wordt. Tuurlijk heeft dat ook een, een, een, een nadeel. Dat andere mensen in die technologie kunnen neuzen en kwetsbreder kunnen vinden. Uh, maar dat, dat moet je in een tweede stap eigenlijk oplossen. Door te zeggen van ja, de technologie die, technologie die we gaan gebruiken... daar worden we niet afhankelijk van. Dus stel dat die technologie ja, niet veilig genoeg is... dan kunnen we die snel genoeg vervangen voor een nieuwe technologie die wel veilig is. Uh, ja, dan betekent dat eigenlijk dat hackers dus ook uh, ja, onderzoek kunnen doen... Naar die technologieën. Uh, en dan vervolgens, ja, dan krijg je daar informatie over uh, als overheid zijnde. Die, en die kan je gewoon vervolgens weer gebruiken om zo'n technologie te verbeteren. Voelt de overheid zich verantwoordelijk genoeg voor uh, hacks, als die plaatsvinden. Als we bijvoorbeeld kijken naar uh, alle aanvallen bij ING. De Nederlandse Vereniging van Banken zei toen, ja, uh, sorry, dat is een kwestie van nationale veiligheid. Dat is niet direct onze uh, verantwoordelijkheid. Ga maar een stapje hoger. Is dat besef er voldoende? Nou, ik denk dat de overheid op dit moment heel erg goed aan het bouwen is aan, aan, aan, aan cybersecurity. Uh, dus, uh, Vol dan weer zo'n mooie cyberwoorden. Cybercurity. <laughs> um, er wordt op dit moment best wel veel geïnvesteerd. Alleen dat kost heel veel tijd. En de grote vraag is of we er snel genoeg op inspelen. Uh, ja, het NCSC, Nationaal Cyber Security Center... Uh, die, uh, die zijn vooruitstrevend bezig met bijvoorbeeld responsible disclosure. Dat betekent dat je informatie kan melden uh, als je een kwetsbaarheid hebt gevonden bij een bank. Uh, dat je daar uh, in ieder geval een platform hebt dat je dat kan melden en dat ze dat kunnen repareren. En wie, wie moet dat melden? Moet ik dat melden als consument? Nou, het, het zou kunnen dat je als consument inderdaad tegen een, een veiligheidsrisico aanloopt per ongeluk. Uh, maar als je dat op dit moment zou gaan melden, dan zou je illegaal zijn. Want dan, uh, ja, dan, dan pleeg je computervredebreuk. En, en uh, dat is eigenlijk wel een beetje vreemd. Want ja, je loopt er per tegenaan. Maar men zou het wel als een hek kunnen zien en je zou veroordeeld kunnen worden. Dus dan hou je het stil. Ja, of je gaat naar de media, wat we afgelopen jaar natuurlijk wel gemerkt hebben. Alleen we zien daar wel gelukkig een beetje een kentering dat de, de bedrijven en ja, de, de overheden hier wel... Ja, steeds meer openheid te geven en, en, en uh, ook meer van openstaan om dit soort kwetsbarheden te ontvangen. En als zij zich voorbereiden, zeggen, we, zeggen zij ook van nou, dat doen we bijvoorbeeld ook voor digitale oorlogsvoeringen en aanslagen. Dat klinkt heel erg ja, iets dat je niet kan voorstellen. Wat, wat kan er gebeuren? Ja, als je de, de overtreffende trap pakt, wat echt ja, waarheid wordt en het gebeurt al, dan, dan zou je oorlogsvoering op het gebied van, uh, ja, van, van technologie kunnen uh, uitvoeren. Betekent dat uh, dat je kan een een plant, plant sorry een land kan je platleggen uh, op het gebied van de internet. Nou, dan kunnen we geen acceptgiro's meer betalen, et cetera. Maar het kan ook niet meer zijn dat uh, heel veel bedrijven... Andere, op andere afhankelijkheden van het internet hebben. Dat, dat is één. Uh, maar denk eens na over... Vorig jaar hebben we uh, kwetsbreden gehad... in, in, in zogenaamde SCADA-systemen. SCADA-systemen. Ja, ik, ik, de, de afkorting weet ik eventjes niet. Maar het zijn systemen die gebruikt worden... om uh, uh, ja, werkelijke apparatuur aan te sturen. Uh, het resultaat was dat de sluizen in, uh, in Zeeland open te zetten waren... voor een bepaalde gemeente. En uh, een, uh, een zwembad in Breutel... Besturen. Kan ook het uh, ja, is ook procesbesturing, inderdaad, zo moet, je, zo, zo moet je het zien. Maar in het geval van, uh, van die scada-systemen, zou je uh, ook, uh, als je die sluizen openzet op afstand via het internet vanuit een ander land, dan kan je daar, dat is dan wel echt een aanval op een land, vind ik. En uh, ja, er zijn zogenaamde cyber, uh, cyberwar teams die, die daar uh, voor verdediging zorgen. Maar er zijn ook landen die op de aanval al uh, ja, zich richten. Hoe reëel is zo'n aanval? Um, ja, precies kan ik je die niet vertellen. Uh, maar ik verwacht dat uh, de, als we binnen nu en tien jaar nog niet onze eerste cyberaanval hebben gehad, uh, die is er. Binnen nu en tien jaar hebben we de eerste cyberaanval. Dat weet ik zeker. Dat, uh, daar word ik niet heel erg blij of, of vrolijk van, uiteraard. Maar uh, kunnen, zijn we dan genoeg beveiligd? Nou, dat is, Je pakt nu precies het belangrijke punt. Ik denk dat we veel meer moeten investeren in veiligheid. We moeten nadenken niet over functionaliteit. Nee, we moeten nadenken over wat kunnen we met die functionaliteit doen. Think outside the box. Zoals wij bij Hack in the Box natuurlijk noemen. En dat gaan jullie uh, deze dagen in ieder geval doen. Om ja. ons wat beter te beschermen. Dat klopt. Zo staat gelukkig maar. Marie van Kampen, medeorganisator van Hack in the Box. Expert digitale veiligheid. Fish, anderscore was het. Hè? Klopt. Hartelijk dank en veel succes deze dagen. Tot 12 uur nog. Het kabinet maakt weer meer gezinshereniging mogelijk. Maar niet voor iedereen. En er moet een pil voor zelfdoding komen. Te gebruiken vanaf 18 jaar. Dit is Radio 1. Even over half 12. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vleesverwerker Willy Selten uit Os spant een kort geding aan... tegen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Hij zit niet eens met de terugroepactie van vlees. Volgens de NVBA is 50 miljoen kilo rundvlees van Celte verdacht, omdat de herkomst ervan onduidelijk is. Maar volgens Celte is die terugroepactie veel te drastisch. De huizenprijzen dalen, maar het gaat niet meer zo hard, zegt de makelaarsvereniging NVM. In het eerste kwartaal was de daling 5,5 procent, dat is minder dan voorheen. Zoals verwacht daalde de verkoop van huizen met ruim 30 procent. De nullijn in de zorg is van de baan. Het kabinet wilde dat het personeel in de zorg in salaris een pas op de plaats zou maken. Maar ziet daar nu vanaf. Dat is afgesproken in de onderhandelingen over een sociaal akkoord. Verder is afgesproken dat hoogte en duur van de WW overeind blijven. En dat het gehandicaptenquotum voor bedrijven er niet komt. En in de stad Groningen wordt vandaag het lichaam van een jongen van 18 opgegraven. er wordt getwijfeld aan de doodsoorzaak.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 Willem Frank de Noot, goedemorgen. Je gaat vandaag naar Pakistan. Ja, klopt. Naar Karachi, de grootste stad van Pakistan. 20 miljoen inwoners. En Karachi haalt de afgelopen tijd wel vaak het nieuws. En dan gaat het met name om uh, ja, vervelende dingen als bomaanslagen. Er zijn schietpartijen, moordpartijen, sectarisch geweld. Vooral tegen de shiïtische minderheid. En in de eerste 72 dagen van het jaar vielen al 500 doden. En dan gaat het om ook mensen, politieagenten, advocaten, paramilitairen... mensenrechtenactivisten en gewone burgers die dan het slachtoffer zijn... En Begin maart werd een appartementencomplex opgeblazen in de Syrische wijk Abast Town. It was a powerful blast uh, and a number of buildings were set ablaze. Uh, parts of some of those buildings collapsed. A lot of rubble was created and rescuers searched among that rubble to find survivors. So it's quite clear that a lot of those injuries will have been horrific. Ja, als je die beelden erbij ziet, doet je een beetje denken aan een belmeramp, zo, zo verschrikkelijk. En bij die bomaanslag vielen 50 doden, nog veel meer gewonden. Ja, en tegen die achtergrond was er de afgelopen dagen een opmerkelijk evenement in Karachi. Namelijk de Fashion Pakistan Week. Hootcoutuur dus in een explosieve stad. Modeweek in Pakistan, is een unieke? Nou nee, het is niet uniek. Het, uh, het is al eerder gebeurd. Het is de, de vijfde editie van Fashion Pakistan Week in Karachi. Uh, zulke evenementen zijn sinds, sinds een jaar of wat zijn behoorlijk uh, populair geworden. Althans, bij een kleine groep vooruitstrevende fashionista's. Uh, er zijn nu uh, van zulke evenementen in Lahore, in Islamabad, Peshawar. Daar worden ook al jaarlijkse uh, modeweken gehouden in navolging van Karachi. Ja, nu dus uh, uh, die, die Fashion Pakistan Week in, uh, in Karachi. En dan heb je de 22 uh, Pakistanse modeontwerpen debutanten en gevestigde namen. En die lieten zich van hun beste kant zien. Nu denk ik, bij Pakistan toch al snel aan zwaar gesluide vrouwen. Boerkaars. Um, zijn ze ver te zoeken tijdens deze fashion? Week? Nou, je vindt ze misschien daar in dat uh, luxueuze hotel... op de tribune, langs de kant van, uh, van, van de catwalk. Daar zaten er vast wat in het publiek. De modellen zelf, ja, die dragen haute couture. Ik denk eerlijk gezegd dat veel van die creaties niet de goedkeuring kunnen wegdragen van strenge Pakistaanse moela's. Want sommige ontwerpen laten nogal wat blote huid... en ook die type decolleté zien. Uh, de andere creaties die zijn uh, wel veel keuriger, hoor. Met uh, kleuren, kleurrijke jurken tot op de enkel. Misschien wat, uh, wat blote schouders, her en der. Ja, je kon het allemaal langs zien komen... want de beelden die werden live gestreamd vanaf de catwalk. De chic music by DJ Max. Ladies and gentlemen... Please welcome the Spring Summer 2013 Resort Collection from the awe-inspiring Sana ja, De introductie van de nieuwe zomer- en lentecollectie van, van Sana eh, Safina's. Zij werkt veel met felle kleuren en scherpe lijnen. En volgens de Pakistanse modebloggers, en dat zijn er nogal wat, op Twitter is zij een van de trendsetters. Niet iedereen is lovend trouwens uh, op Twitter. Een van, een van de criticasters noemt haar werk uh, op Twitter uh, te commercieel. Uh, te westers, het zou te veel New York Fashion Week zijn. Uh, nou ja, uh, er is ook uh, kritiek op, uh, uh, op die Fashion Week. Uh, ja, eigenlijk in algemene zin als geheel. Die Fashion Week die zou wat te frivol zijn. Ja, want je hebt toch, ja. Het is een periode van, van veel geweld in Karachi. Maar van die kritiek wil organisator Mahin Khan niets horen. Fashion is een industrie. Een jobs die we created. How Hoe you je dit frivolous? Ja, je hoort uh, Mahin Khan, zij wordt ook wel de. Coco Chanel van Pakistan, genoemd de grande dame van de mode daar. En zij zegt, ja, de mode is hier een, een industrie. En die zorgt voor, uh, voor brood op de plank bij duizenden en duizenden Pakistanen En hoe kun je zo'n industrie dan frivol noemen? Nou, het is duidelijk, hè, zij neemt haar ja. Fashion Week heel serieus. Maar de veiligheidssituatie, um, is, is die eigenlijk geen probleem voor dit evenement? Nou, die, die speelt wel een rol, hoor. Daar wordt, wordt, uh, daar wordt zeker rekening mee gehouden. Die locatie van de Fashion Week, die wordt niet alom bekend gemaakt. Uh, die is bekend bij, uh, nou ja, bij die honderden of een paar duizend mensen die daar langskomen om, om te bezoeken of voor een werkfotograaf en zo. Het is in elk geval een luxe hotel met zware beveiliging. Zo'n hotel waar nou ja, veel westelingen komen, eh, zakenmensen normaal gesproken. En nou, Dit jaar stond de Fashion Week gepland in maart. Maar vanwege die zware bomaanslag hè, waar ik in het begin over vertelde... besloot Mahin Khan die, die show een paar weken uit te stellen... uit pietijd met de slachtoffers en ook uit veiligheidsoverwegingen. Every time we do crash week something happens in the city. But every time you say wow we pull it off again and we've done it again. Uh, but this time we've packed in four days into two days which is actually I think, kind of better because the buzz is intense. Nou volgens Mahin Kander is ze vertelt eigenlijk is ze tot nu toe iedere keer ieder jaar dat dat dat het evenement georganiseerd zou worden was er wel iets aan de, aan de veiligheidssituatie waardoor dat allemaal op losse schroeven kwam te staan Maar Telkens ging de show toch door. Ook al moest het evenement dit keer met de helft ingekort worden, geen vier dagen, maar twee. Aan de andere kant, je hoorde haar, uh, dat maakte de boel alleen maar intenser. Nou, dat, het kwam dus door die dreiging van, uh, van militante uh, moslims die in, in Pakistan huishouden. Nou, deze modeontwerper, even de afsluiting, die heeft nog wel een goed advies voor al die heetgebakerde types in Pakistan en voor de moslimwereld in het algemeen, want niemand wil steeds maar weer geassocieerd worden met terroristen. I would be lying if I said that we lived in a country which wasn't uncomplicated, which wasn't dangerous. Nobody wants to be defined by terrorism and violence and especially, you know, all the time. I mean, I feel the whole Muslim world really needs to chill out. It's not just Pakistan, but they all need to like relax. Now, re relax and chill out. Kalmaan vertaling, aan. toch? Kalmaan en Gaan lijkt mij uh, zoiets. Willem Frank de Noot, dankjewel. je De Gids. Gezinshereniging wordt makkelijker voor vluchtelingen, zo heeft Fred Teven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, aangekondigd. En dat is opvallend, want de regels werden in 2009 juist strenger. In de studio in Nijmegen zit Tineke Strik. Zij is universitair docent aan het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit en ze is ook Eerste Kamerlid voor GroenLinks. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat er veranderen nu die regels worden versoepeld? Um, een belangrijke eis uh, die werd gesteld aan hen, die komt te vervallen, namelijk dat uh, kinderen uh, bij het gezin van de vluchteling nog moesten blijven wonen. Kijk, in oorlogssituaties gebeurt het vaker dat kinderen uh, voor langere tijd bij een ander gezin worden ondergebracht. In een oorlogssituatie raken gezinsleden elkaar vaak gewoon kwijt. En tot nu toe werd gezegd van ja, dan hebben ouders het recht verspeeld om het kind alsnog naar Nederland te halen. En nu heeft Steven gezegd van ja, nee, die eis laten we vervallen. En daarmee worden vluchtelingen eindelijk pas eigenlijk gelijkgesteld met gewone migranten waar die eis nooit werd gesteld. U heeft hier ook vragen over gesteld als Eerste Kamerlid voor GroenLinks. Bent u tevreden met dit voorstel? Uh, ja, het is uh, voor een deel, zeg maar, komt het tegemoet aan de vragen die wij hadden. Uh, want dit blijkt in de praktijk gewoon echt een belangrijk obstakel te zijn. Wat er nog wel is, is dat uh, de eis nog steeds geldt dat uh, het gezin in het herkomstland al uh, moet hebben bestaan. En ook dat is niet altijd een reële eis. Uh, denk aan bijvoorbeeld Somaliërs. We hebben gezinnen die, uh, ja, die pas zijn ontstaan in de vluchtelingenkampen in Kenia bijvoorbeeld, waar ze al jaren wonen. Uh, als een Somaliër daar dan uh, wordt uh, weggestuurd of gedeporteerd en vlucht naar Nederland... Ja, dan kunnen de echtgenoten en de kinderen niet komen. En dat is natuurlijk ook een hele vreemde uh, eis in oorlogssituaties. Ook wordt de eis nog gesteld dat gezinsleden dezelfde nationaliteit moeten hebben. En ook dat is gek, want juist gemengde huwelijken, die ondervinden vaak problemen in een burgeroorlog. En deze twee punten worden binnenkort in de Tweede Kamer uh, uh, aan de orde gesteld. Er is een amendement ingediend en nou ja, hopelijk wordt het daarmee ook gladgestreken. En uh, het vaststellen van deze gezinsband, dat gebeurt ook met ondervragingen? Ja, de, de kinderen worden allemaal apart ondervraagd. De kinderen en de echtgenoten. En zelfs ook hele kleine kinderen. Dat, die gehoren duren vaak urenlang. En uh, vervolgens worden dan uh, de interviews vergeleken met elkaar. Als er dan enige ja, inconsistenties in zitten... of het klopt niet helemaal, of er zitten gaten in... Uh, met het interview wat de vluchteling hier in Nederland heeft gevoerd... dan wordt er al gezegd van kijk, er is geen feitelijke gezinsband. Nou ja, en ik zou denken, dat hoeft nu niet meer... kijk, als het maar duidelijk is dat, een kind, uh, dat het een kind van, van de vluchteling betreft... ja, dan stellen dat soort... dan hoef je niet meer dergelijke ingewikkelde gehoren te houden... Die voor een kind sowieso heel moeilijk zijn, dan moet je gewoon zeggen: van nou, een kind hoort bij zijn ouders te kunnen zijn, punt. Deze regels zijn uh, eigenlijk vier jaar geleden uh, aangescherpt, worden nu weer versoepeld. Waarom? Ja, er is, er is druk vanuit heel veel kanten gekomen. Defense for Children heeft op tafel gekregen dat sindsdien uh, 80% van de aanvragen wordt afgewezen, terwijl dat eerst 20% was. Dus een gigantische daling. Uh, de kinderombudsman, uh, de VN-vluchtelingenorganisatie, vluchtelingenwerk. Iedereen heeft daar druk op uitgeoefend. Ik heb dat vanuit de Eerste Kamer zoveel mogelijk gedaan. Maar ik denk uiteindelijk dat de doorslag is gegeven... door de Europese Commissie, uh, die naar aanleiding van die klachten... is gaan informeren bij de regering, ja, hoe zit dat eigenlijk bij jullie? Want de Europese Commissie kan uiteindelijk Nederland... voor het Hof van Justitie dagen en uh, dan kan er een veroordeling volgen. Dus ik denk dat dat uiteindelijk de, de druppel is geweest. En is het genoeg geweest? Nou, kijk, als deze punten allemaal uh, gewijzigd worden... dan is het echt uh, een, een stuk verbeterd. Dan is het gewoon op de normale manier... zoals reguliere migranten worden uh, behandeld. En dat is belangrijk. Voor alle migranten geldt sowieso nog dat de regels heel streng zijn. Met name de inkomenseis. Die wordt heel rigide toegepast. Als je, uh, uh, nou, je moet sowieso 100% van het minimuminkomen uh, verdienen. Maar het moet ook duurzaam zijn. Dus iemand moet kunnen laten zien dat hij meer dan een jaar nog een, een een arbeidscontract heeft. Als je dat niet kan laten zien, dan moet hij nog drie jaar arbeidsverleden hebben. waarbij elke maand dat inkomen is verdiend. Nou, zoals u weet, op de arbeidsmarkt, de huidige arbeidsmarkt. is het heel lastig om vaste contracten te hebben. Uh, dus het gebeurt wel eens dat er hier en daar kleine gaatjes zitten. of dat mensen net eventjes een tijdje onder dat niveau hebben gezeten. En dat wordt toch heel rücksichtsloos. Uh, wordt er op die grond worden, uh, aanvragen afgewezen. Ook als er kinderen zijn, ook als er heel concrete omstandigheden zijn. dat je zegt van ja, maar iemand kan hier gewoon goed mee rondkomen. Op de website van de Volkskrant stond hier ook een, een voorbeeld over. Een verhaal van een Nederlandse man die is getrouwd met een Koreaanse. Ze hebben een kind, het kind heeft een Nederlands paspoort... maar ze kunnen niet hier naartoe komen... want hij en zijn vrouw zijn zzp'er en verdienen te weinig. Dus helaas, de deur blijft dicht. Waarom weegt dat economische aspect zo zwaar? Ja, het is kijk, uh, uh, Nederland mag natuurlijk zeggen van... nou, wij willen voorkomen dat er een beroep op de openbare kas uh, wordt gedaan. Maar het moet wel in verhouding staan tot de omstandigheden. Kijk, in dit geval begrijp ik, uh, er wordt uh, net niet voldaan aan die inkomenseis. En, en dus ook weer niet iedere maand. Maar die mensen zeggen van, ja, maar wij kunnen hier goed van rondkomen. Kijk, en in zo'n situatie moet je... Uh, gezinsvereniging is ook een recht, hè? Mensen hebben recht op gezinsleven en met elkaar te wonen. Dan moet dat recht zwaarder. Kijk, het hoeft nu, je, Nederland mag zeggen van nou, we willen wel enige mate van, van zekerheid dat mensen geen beroep hier doen uh, op de bijstandsregeling, maar het is, in Nederland is het echt doorgeschoten. Je, mensen krijgen eigenlijk geen kans om hun situatie uit te leggen of om te zorgen dat er rekening wordt gehouden met, met specifieke belangen. Wat moeten deze mensen doen? Wat ja, kunnen ze doen? Ja, wat, wat kunnen ze doen? Voor, voor Nederlanders is het heel ingewikkeld. Die kunnen dus niet zeggen van... nou, dit is in strijd met uh, de Europese... met de Unie-regels, het recht op gezinsreding in de richtlijn. Want dat geldt niet voor Nederlanders. Het enige eigenlijk wat ze zouden kunnen doen... is bijvoorbeeld als ze in Duitsland zouden gaan wonen... of in België zouden gaan wonen. Want dan zijn het Unie-burgers... die uh, een beroep kunnen doen op het vrij verkeer van personen. En daar gelden de meest soepele regels eigenlijk voor. Dus Duitsers... Fransen, uh, Polen die in Nederland wonen. Daarvoor gelden veel ruimere regels. En dat is natuurlijk eigenlijk heel gek. Dat je een soort omgekeerde discriminatie hebt in Nederland. Voor de Nederlandse ja. staatsburgers. Ja. Tineke Strik, universitair docent aan het Centrum voor Migratierecht... van de Radboud Universiteit en Eerste Kamerlid voor GroenLinks. Dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan. and get it, bad finger. Word fan van Gids.fm op Facebook. Surf naar degids.fm en klik op de link. Alle mensen boven de 18 die een einde aan het leven willen maken... moeten dat zonder tussenkomst van een arts kunnen doen. Daarvoor pleit de vandaag opgerichte levenseindeclub Laatste Wil. Voorzitter van Laatste Wil is Jos van Wijk en hij zit in de studio in Eindhoven. Goedemorgen, meneer Van Wijk. Goedemorgen. Wat u wilt, dat mag niet, want het is bij wet geregeld... dat er altijd een arts betrokken moet zijn bij een vrijwillig einde aan het leven. Ja, dat klopt. En dat willen we ook liever niet meer. Uh, niet omdat een, wet, uh, omdat een arts uh, uh, daar geen hulp in zou kunnen bieden... maar wij willen hem eruit als beoordelaar van uh, jouw laatste wens om te overlijden, om te sterven. Iemand moet zelf kunnen kiezen. Klopt het ook dat u een distributienetwerk dan voor dodelijke middelen op wil zetten? Uh, wij gaan alles doen binnen de mogelijkheden van de wet om dat mogelijk te maken. Ik realiseer me dat we a nu nog niet zelf kunnen beschikken over een middel zonder de wet te overtreden... En um, ja, dat het hulp hulpverlenen bij een zelfdoding strafbaar is. Dus het begint met het uit het wetboek van strafrecht halen van hulp bij zelfdoding. Zoals die ook door veel andere mensen en prominenten ook inmiddels wordt uh, uh, geaccentueerd... en onderstreept en bewerp, laat zeggen, uitgedragen. Um, wij zouden in ieder geval ook willen dat behalve dat... Um, de leeftijd boven de 18 wordt vrijgegeven om zelf te beslissen... of je een eind aan je leven zou willen maken. Maar nu zijn er al clubs die zich hiermee bezighouden. Bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, de NVVE... het Burgerinitiatief uit Vrije Wil, de Stichting Waardig Levenseinde. Um, die moeten ook allemaal opereren binnen diezelfde wetgeving die u schetst. Dus waarom sluit u zich daar niet bij aan? Uh, we zijn voortgekomen uit de, de publieksdebatten die door de NVVE zijn georganiseerd... En daarbij ging het over drie afzonderlijke wegen om tot een zelfdoding te komen. De ene is de medische route zoals die nu in de wet staat. De andere is die van de werkgroep uit Vrije Wil. En die werkgroep heeft 116.000 handtekeningen verzameld voor een burgerinitiatief. En de autonome route waar een werkgroep voor was opgezet binnen de NVVE. De NVV is een belangenbehartigingsclub die over veel terreinen gaat, onder andere over de autonome route. En hebben eigenlijk ons initiatief ondersteund om te komen tot een, uh, zeg maar een one-issue-benadering, een route, de autonome route. Om die meer als een beweging naar buiten te brengen, als een beweging neer te zetten. En als een initiatief om mensen te mobiliseren, zich aan te melden bij ons via de website laatsterwil.nu... En dan daarmee te bewerkstelligen dat we in de belangenbehartiging en in de politieke oordeelsvorming tot veranderingen kunnen komen. Maar wat is dan inderdaad een En dat doen die anderen niet. De anderen, als ik kijk naar de Einde, dus veel meer een groep van mensen die consulair bezig zijn om mensen in hun laatste levenseinde te ondersteunen. En daar hulp, en, of hulp mogen ze natuurlijk niet, maar in ieder geval adviezen te geven en vragen te beantwoorden. Maar die zijn geen beweging die de kennis van de mensen die met die vragen rondlopen mobiliseren. Dat maar willen wij wel. Waardig levenseinde doen. dan bijvoorbeeld? Die ik ook al even noemde. Ik heb nog nooit iets gezien van een bijeenkomst van waardig levenseinde. Waar mensen die er mee te maken hebben of mee te maken zouden kunnen gaan krijgen. Bij elkaar worden gebracht. En dan vanuit de coöperatiegedachte van een vereniging bezig zijn om vorm te geven wat ze zelf willen. En we hebben bijvoorbeeld wel eens gezegd van. Het is een beetje een flauw voorbeeld, maar als je peper en zout afzonderlijk zou kunnen kopen... maar bij elkaar levert het een dodelijk middel op... dan zouden wij heel graag willen... dat we dat soort kennis van de leden mobiliseren... en dan uh, op die manier kunnen aangeven... aan mensen die op een waardige manier... een eind aan hun leven willen maken... dat ze met het... Uh, uh, ...loskopen van die componenten, iets kunnen maken waarmee ze een vaardig, uh, het levenseinde kunnen bewerkstelligen. Een stapje verder. Doe... Psy Psychiater ja. Boudewijn Chabot van de stichting Waardig Levenseinde is aan de telefoon. Uh, meneer Chabot, wat vindt u van het initiatief? Nou, het is niet nodig, uh, want het is al heel eenvoudig om aan een dodelijk middel te komen... ...waardoor je humaan en snel overlijdt. En dat is bij erg veel mensen bekend, want het boek Uitweg, waarin het nauwkeurig beschreven wordt... ...heeft al meer dan 12.000 uh, verkocht. Uh, Uitweg geeft heldere informatie over met name twee methoden... die voor iedere 18-jarige makkelijk uitvoerbaar zijn... Uh, en het is ook na te lezen op www.enwarengelevenseinde.nl. De eerste methode natuurlijk medicijnen. dan wordt dan wel een oude koe door de NVVE graag uit de sloot gehaald... dat dat list en bedrog zou vereisen. Maar als meneer Van Wijk dat denkt, is hij echt niet op de hoogte. Want uh, die medicijnen, je zoekt een goed adres... en dat staat in het boek waar je dat goede internetadres kunt vinden. Je stuurt een mailtje... En dan krijg je een mailtje terug hoe je kan betalen bij een bankrekening. En vervolgens heb je na drie, vier weken de spullen in huis. Ja, um... Dat is helder. Bovendien, de dierbaren rond de persoon met een doodstens... kunnen bij het overlijden aanwezig zijn en ervoor uitkomen hoe dat gebeurd is. Er is uh, geen probleem om dat openlijk te doen. Ook niet voor 18-jarigen die redenen hebben om in overleg met hun dierbaren uit het leven te stappen. Meneer Van Wijk, u komt met een oude koe. Uh, de kwestie van list en bedrog heeft naar uh, mijn gevoel mee te maken dat je uh, moet, ver, uh, moet simuleren dat je een bepaalde ziekte hebt... om aan bepaalde middelen te komen... en dan mag je ze vermengen in een, uh, in een goedje in grote aantallen. We hebben daar diverse documentaires van op de televisie ook al kunnen zien. Uh, ik zou gewoon willen, uh, graag willen dat je op een eenvoudige manier aan een middel kan komen... waar geen uh, vreselijke tafereelen aan te pas komen. Denk eens aan de Helium-methode met een plastic zak over je hoofd... waar meneer boudewijzer bot ook een groot voorstander van is... Of het versterven, het niet eten en drinken. Dat voor mensen die gezond zijn met afschuwelijke pijn de, de, vergezeld gaat, Dat willen wij niet. We willen een eenvoudig middel dat goed bereikbaar en beschikbaar moet, moet zijn. Bij de drogist iemand... bijvoorbeeld? Kan ik het ook kopen? Ik denk dat je inderdaad in de hoek van apotheken en drogisten moet gaan kijken om de componenten in ieder geval te kunnen bestellen. Maar dat kan nu nog niet. We weten in ieder geval zeker dat het nu... Uh, als, als, uh, als uh, uh, uh, uit de naticum nog niet, nog niet verkrijgbaar is... en ook niet verkrijgbaar gemaakt kan worden. Dus we, mo we moeten steeds zoeken naar wegen waarbij de middelen... Uh, die besteld worden, uh, niet al te veel in de publiciteit komen. Want op het moment dat dat dreigt te gebeuren... is er altijd een overheid die zegt... hé, hey, jullie kunnen beschikken over dodelijke middelen en dat mag niet. Dus wat meneer Chabot zojuist zei... over dat je er makkelijk aan kan komen dat het geen enkel probleem is... dat klopt niet. Ik heb vrij veel lezingen gegeven als, uh, als medewerker, vrijwillig medewerker van de NVV. En ik hoor niet anders als mensen grote problemen hebben... om aan de goede middelen te komen en dat ze echt moeten bedriegen En soms ook met uh, internetbestellingen te maken krijgen... waar ze een pakje zout krijgen in plaats van een middel wat helpt. Meneer Chabot? Ja, natuurlijk. Als je niet het goede adres hebt... Hè, en nogmaals, uh, al die leden die meneer spreekt... Die lezen gewoon uitweg niet, want er staat in waar je dat goede adres kunt vinden. En wat je dan in huis krijgt is niet een of ander mix. Of, eh, maar je krijgt bijvoorbeeld, een van de dingen die je dan in huis krijgt, eh, is het barbituraat. Precies hetzelfde middel wat eh, de arts gebruikt bij euthanasie. Je krijgt zes gram van een barbituraat in huis. Dat is een klein, uh, de inhoud van een klein glasje. Glaasje. En als je dat opdrinkt, ga je dood. Ik wil nog even reageren op uh, de negatieve uitspraak over helium. Uh, daar wordt van gezegd dat het er naar uitziet. Maar ja, doodgaan ziet er nou eenmaal naar uit. En dat zal ook altijd zo blijven. Bij euthanasie schrikken ook mensen... Uh, als hun dierbare plotseling uh, met de ogen naar boven rolt en achterover zakt. He, wat er gebeurt bij helium is dat he, de, iemand als die zak naar beneden getrokken is een aantal seconden verbaasd kijkt dan de ogen naar boven draaien zoals ook bij een normaal overlijden. Een arm of een been strekt gebeurt ook bij een normaal overlijden niet zelden en daarna valt die persoon opzij in de kussens. Geen spoor van benauwdheid. Het is jammer dat hier over zulke behoorde informatie wordt gesteld. En het is goed dat 18-jarigen weten, en ouder natuurlijk, dat deze mogelijkheden er zijn. Je moet er alleen een beetje moeite mee voor doen. Uh, en uh, ik denk dat het prima is dat moeite doen een beetje blijft. Want uh, in een paar weken, als je het wilt, heb je alles in huis, heb je geoefend. Meneer Van Wijk, u wilt uh, dat het anders wordt, uiteraard. Maar uh, u moet daarvoor ook de wet kunnen aanpassen. Of dat moet u niet doen, maar u moet daar wel uh, in ieder geval steun voor vinden. Heeft u die al gevonden? Nou, er is een tijdje geleden, ik denk een goede zes weken geleden... een manifestgroep geweest, uh, 294. Daar zijn vrij veel mensen die hem ondertekend hebben. Prominente en andere mensen. Uh, die heeft niet zo gek veel aandacht gekregen... maar het betekent wel dat er vrij veel mensen nu langzaamaan bezig zijn... om te bewerkstelligen dat hulp bij zelfdoding niet meer strafbaar wordt gesteld. Dat zou al heel wat zijn. En ja. uh, verder, ik wil, het, ik wil ook de tegenstelling met meneer Chabot ook niet onderstrepen. Uh, ik, ik zou graag willen dat, uh, dat er mensen zijn die oh. zich ook met ons willen beijveren... om in groter verband en ook in richting politiek en de andere lobby... Uh, bezig zijn om a, die strafbaarstellingen uit te krijgen... b, de verkrijgbaarheid van de middelen uh, zonder ingewikkelde uh, toestanden eromheen... zodat je zelf op de manier waarop jij dat wilt, uh, die middelen kunt gebruiken. Jos van Wijk van Laatste Wil en Boudewijn Chabot van Waardig Levenseinde. Beide heren lobbyen voor hun eigen club uiteraard voor een zelfgekozen levenseinde. Hartelijk dank. Ik bedankt. Wat biedt de tv van vanavond? Ouders opgelet, vooral als u wel eens aangesproken wordt op de opvoeding van uw eigen kinderen... Of als u zich doodergert aan hoe uw beste vrienden hun kinderen opvoeden. Vanavond het themaprogramma Alles voor je kind. Het programma probeert het taboe over opvoeding te doorbreken. En de al oude discussie wordt gevoerd of kinderen te veel verwend worden. Of niet. Half elf op Nederland 3 vanavond. Ik ben er morgen weer. Surf naar degids.fm. Tot dan. Nelke Noordervliet en haar nieuwe bundel Schatplicht. Beetje voor beetje wordt de kluwe van verhalen rond de gebeurtenis ontrafeld. Natuurlijk in Brands met boeken. Het verhaal is heel precies gedocumenteerd en rijk gedetailleerd. Morgenavond, 7 uur, Wim Brands en Nelke Noordervliet. Over inspiratie en fascinatie. De valse troost van vroeger en het belang van helden. Over wetenschap als vorm van verbeelding. Opeens was die wereld van mijn jeugd erin volle glorie. Morgenavond van 7 tot 8. Radio 1. Nelke Noordenvliet. In Brans met boeken. Het nieuws van alle kanten.